serie in zes delen van David Hopkins. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Zesde en laatste deel, dubbel dubbelspel. Hoe zit dat, James? Hier is mijn rapport. Daar zit het allemaal in. Daar twijfel ik niet aan, maar je kunt het me ook even vertellen. Dat spaart me alweer de moeite te lezen. Met genoegen. Meneer Farnum, heeft u ongetwijfeld verteld over de plannen van Sir Frederick Paisley? Inderdaad. Dat was het dan. Hoe bedoel je? Het verhaal van meneer Farnum. Dat is alles. Niets meer of minder dan een verhaal. Ik begrijp nu waarom meneer Farnum zo'n succes heeft als schrijver. Zijn fantasie is werkelijk onbegrensd. Ongelukkigerwijs haalt die fantasie en werkelijkheid wel eens door elkaar. Daar hebt u het over. Ik heb met Sir Frederick gesproken omdat de beschuldiging nog niet openbaar zijn gemaakt heeft hij besloten geen aanklacht in te dienen. Een grootmoedig gebaar moet ik zeggen. U hebt geluk gehad meneer Vanem. Ik zou de hele zaak maar verder vergeten als ik u was. Dat lijkt me inderdaad niet onverstandig meneer Vanem. U bedoelt, u, u gelooft wat hij zegt? Ik heb geen enkele reden om inspecteur James niet te geloven. Hij is een van mijn betrouwbaarste medewerkers. Ben ik dan misschien krankzinnig? Ben ik, ben ik een idiote tas? Wilt u dat nog beweren? Ik geloof dat ik het erin te begrijpen. Vanaf het begin heeft James ons achterna gezeten. Hij heeft al duizend keer gezegd dat we alles aan hem moesten overlaten. Inspecteur? Voor zover ik weet is de heer Farnham bezig stof te verzamelen voor zijn volgende boek. Een levensbeschrijving van James Byrne. Dat is mij bekend, ja. Dat, dat heeft niets te maken met... Een ogenblikje graag. Inspecteur? Op die manier kwam hij terecht bij de advocaat van Byrne, Gerald Stevens. Die vertelde hem dat hij samen met sir Frederick Paisley een financieringsmaatschappij heeft. Tot zover de feiten... Maar, meneer Farnham schijnt voor zichzelf die feiten uitgewerkt te hebben. Maar toen u nou naar onze flat kwam... Want, maar Joe, alles is me nu volkomen duidelijk. Hoe vaak zijn ze me niet net één zet voor geweest? James was de enige die ze had kunnen tippen. Hoe vaak kwam hij niet heel toevallig net op het goede moment opduiken? Dit toen... gaat toch werkelijk te ver? meneer Farnham uitspreken, James. <coughs> Neemt u mij niet kwalijk? Geen wonder dat ze zich over mij geen zorgen maakten. Ze wisten natuurlijk dat James hen zou dekken... Van officiële zijde hoefde ze niets te vrezen, ze hebben zich rot gelachen met een omgekochte smeerders aan hun kant. Meneer Fahlem, ik hoop dat u zich realiseert wat u daar allemaal zegt. Het is voor de politie vaak erg moeilijk dergelijke beschuldigingen te verleggen. hoe ongegrond die beschuldigingen op zichzelf ook mogen zijn. Ik moet u dus vragen voor u verder gaat, kom met onweerlegbare bewijzen op tafel of dien een officiële aanklacht in tegen inspecteur James. Als u kiest voor dit laatste, dan moet ik u verzoeken verder te zwijgen tot er een onderzoek wordt geopend. Maar dit is toch werkelijk. Een moment, James. En, meneer Farnham, welke van die twee mogelijkheden kiest u? Als ik u dan niet kan overtuigen, zal ik een aanglacht nemen. Maar met een beetje geluk hebt u hem achter de tradies, voordat ik nog één letter op papier heb. Ik luister, meneer Farnham, maar feiten graag met de bewijzen. Om te beginnen. Vanmorgen stond er een politieman voor de deur van onze flat om ons te beletten het huis te verlaten. En de telefoon, Ian. Oh ja, de telefoon. Was afgesneden. En gisteravond toen we net al stap uit de kerken van Paisley, wie stond ons daarop te wachten? James, zomaar, ergens midden in de rimbo. Daar heb ik een afdoende Probeer verklaring. Probeer het niet ontkennen uw chauffeur kan getuigen. Wie zegt dat ik het wil ontkennen? Het lijkt me beter deze kwestie te behandelen als de gemoeder wat minder verhaald zijn. <coughs> Berichting niet dichtbij. Ja, commissaris. Wil je meneer Emmert van Fanum even meenemen naar de kamer hiernaast? Maar dat moet iets gedaan worden, ze staan start klaar. Ze hebben al een hele internationale organisatie opgebouwd en de maffia ligt ook al op de loer. Het kan me allemaal nog niet schelen als Tony maar eerst terug is. Ze hebben Tony gekidnapt, doe iets. Wat is dat nou weer? Mevrouw en meneer Vanem hebben aangifte gedaan van de vermissing van hun zoon. Oh ja? Ach, dat, dat weet u heel goed. We gaan direct voor u aan het werk, mevrouw Vanem. Gaat u even mee met Briggery Dickley naar de kamer hiernaast. Dan kunt u hem een beschrijving geven van de jongen. Deze kant op, mevrouw. Maar we weten waar hij is. Zonder we... een uitvoerig signalement kunnen we niets doen, mevrouw. Gaat u nou alstublieft een beetje mee. Ja, kom maar, Jonah, kom maar. Dat is tenminste iets. Goed, goed. Gaat u voor, brigadier. En vraag Redjes een evenje te komen, Dickley. Tot u orders. Deze kant op, alstublieft. En, James? Hm? En? Het ziet er wel uit dat je er lelijk in gewerkt hebt. Vindt u, kerel gebruik toch je verstand. Natuurlijk heb je je erin gewerkt. Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar één ding is zeker... Erg taktvol ben je deze keer niet te werk gegaan. Nou, vertel nou eens snel, helder en duidelijk... waarom ik er bij Fanem op moet aandringen geen aanklacht in te dienen. Tja, wat het nou zo moeilijk maakt is dat een... gedeelte van zijn verhaal volkomen waar is. Welk deel? En dat was gisteravond. Ze scharrelde in de buurt van Sir Paisley's buitenhuis. Ja, en? en uh, Sir verdelijk had opgebeld naar de Jaart om te melden... dat hij verdachte persoon in de buurt van zijn huis had gezien. Toen... Uh... ...ben ik erheen gegaan. En wie vond ik? De Vanhems. Waarom heb je niet gewoon een patrouillewagen gestuurd? Of de melding doorgegeven aan de gemeentepolitie van Denem? het, belde ons persoonlijk. U kunt het navragen bij de administratie van de inkomende gesprekken. Hmm. Ja, iets anders. Wat weet je van hun zoontje? Is die ontvoerd? Ik weet er niet meer van dan u. Zou me niks verbazen als hij inderdaad ontvoerd is. Daarom mijn kind was uren alleen... ...terwijl zijn vader en moeder die techchefje aan het spelen waren. Maar misschien is die alleen maar weggelopen. U uh, had me mij gevraagd? Ja. Kom erin, Richardson. Oké. Okay. Had jij vanmorgen gediend? Inderdaad, commissaris. Wat was je opdracht? Ik moest op wacht staan bij het huis van de heer Van Warfanum. Ik moest erop toezien dat de bewoners het huis niet zouden verlaten. Wie had je die opdracht gegeven? Instructor James. Heeft hij ook gezegd waarom? Uh, nee, commissaris. Ik dacht dat ze onder verdenking stonden. Dat het iets te doen had met Sir Frederick Paisley. Ze namelijk op zijn landgoed aangetroffen. Nee, juist, ja. Dat is alles, Richardson. Dank uh, wacht even. Ja. Heb jij de telefoon van Falem's flat onklaargemaakt? Nee, commissaris. Ik moest alleen de wacht houden. Goed. Ja, bedankt. Smeer maar weer. Goedemiddag, commissaris. Weet jij iets van die telefoon? Absoluut niet. Hmm. Bevalt het me niet, James? Het bevalt me niks. Jij hebt stommiteiten uitgehaald en dat is niks voor jou. Je hebt extra diensten bewezen aan een belangrijke vent. Dat zal wel eens op jezelf kunnen terugslaan. James, in godsnaam. Je weet toch dat je alleen maar goed zit als je aan het boekje houdt? Ja. Ik heb hier het signalement van de vermiste jongen. Maar zo, algemene oproep. Kijk of ze een foto hebben en laat die circuleren. Komt in orde. En wat moet ik met de Farnhams doen? Ze zijn nogal positief in hun uitspraken. Ze schijnen er zeker van te zijn dat hun zoon ontvoerd is. Ja, goed, laat ze maar terugkomen. Ja, welkom, sir. En zeg niet meer dan stuk noodzakelijk is, James. Uh, komt u binnen, mevrouw hm. Zo, Gaat u maar weer zitten. Waarom wilt u ons niet geloven? Tony is niet vermist, Tony is ontvoerd. Gekitten hebben dezelfde mensen die geprobeerd hebben ons op te Als u Alsjeblieft, mevrouw. Als u niet probeert een klein beetje kant te zijn, dan komt het ergens. Goed. Waarom denkt u dat uw zoontje is ontvoerd? Heeft u een briefje gevonden? Nee, ze hadden een boodschap ingesproken op mijn baltricorder. Ze zeiden dat we niet naar de politie moesten gaan. Heeft u die opname nog? Ja, thuis. En u hebt gedaan wat u gezegd werd. U hebt tot nu toe gewacht met uw aangifte. Ik heb er gisteren inspecteur James over gesproken. Hij zei dat, dat we het aan hem moesten overlaten. Nou, dit gaat toch werkelijk ver. Ik kan niet... Kom, inspecteur, kom. straks. Dickley, ga met meneer en mevrouw Farum naar huis... en breng die opname mee terug en vlug. Ja, welkom, sirs. Is er enige reden waarom ik niet zelf mee zou kunnen gaan? Nee. Nee, nog niet. Dank u. Luister die botman af en als er iets opstaat dat we zouden kunnen gebruiken... ...bij de opsporing van de jongen, we dan mee. Geloof u me niet, commissaris? Meneer Fanem, in mijn positie kan ik alleen afgaan op feiten. De politie kan alleen handelen naar aanleiding van feitenmateriaal. Ik zal even bellen voor een wagen. Hoe sneller deze zaken is opgelost, te beter. Voor iedereen. Hoe is het met de jongen? Oh, die vermaakt zich best. Hij vraagt alleen ieder ogenblik naar zijn vader en moeder. Jammer dat we hem teleur moeten stellen op dat punt. Maar ja, het is de beste verzekeringspolis die we ons kunnen indenken. Vooral nu die verdomde buitenlanders we ze in de steek hebben gelaten. Dat kan je ze nauwelijks kwalijk nemen. Ik neem het ze wel kwalijk. Het is altijd hetzelfde. Er komt een man met een grote visie, een gedurfde aanpak... en hij wordt geramd door kleine geesten met kleine angsten. We zullen alleen ons doel moeten bereiken. Het enige dat ze willen is dat we samenwerken... Met de bestaande organisaties in de verschillende landen. Ik denk er niet over om samen te werken met die vieze, glimmende, briantinehoofden. Wie denk je eigenlijk dat die vieze, glimmende, brillantinehoofden zijn? Speelgoedsoldaatjes? Filmhelden? Nee, ze willen zaken doen, tot elke prijs. Dat zouden ze wel willen, ja. Zouden ze wel willen? Man, ze kunnen alles kapot maken. Alles wat we tot nu toe gedaan hebben, wat we nog willen doen. En ze zullen heus geen twee keer nadenken voor ze toeslaan. Allemaal bluf. Jij leest te veel couranten. Geloof me in godsnaam. Stevens, ben jij voor of tegen me? Er ligt een fortuin op ons te wachten. De grootste en machtigste concentratie van geld die de wereld ooit gekend heeft. Nou, je hebt niet veel bedenktijd. Goed, sir Frederik. Ik doe mee. Dat dacht ik al. Het was trouwens de enige mogelijkheid. Wat doe je? Ik baag mijn geval voor je weg. Je beslissing heeft je het leven gered. Ah, Pien. En? Wat was hier? Ja, Sir Frederick. Oh? Nou, oh, echt vertel, man. De Farnhams zijn niet langer in het land der leven... en inspecteur James is op weg om Baldwin aan de zijde te arresteren op verdenking van moord. Oh, Wat laat eens hè? Nee, Sir Frederick. Wat bedoel je, nee, Sir Frederick? Het is niet gelukt. D er was een politiek en ze konden Niets mee te maken. Zie je wat ik bedoel, Stevens? Kleine, bange, incompetente mannetjes. Ik kan het nog eens proberen. Nee, jij blijft hier. Ik heb een paar heel eenvoudige opdrachtjes voor je. Opdrachten die je geringe capaciteiten niet te boven gaan. Ik heb op het ogenblik geen tijd om je uit te leggen... ...wat je hebt verdiend met deze mislukking, maar dat komt toch wel eens. Reken daar maar op. Ben je nou de wagenpapur? Links hier, Dick Lee. Misschien naar uh, Naar uw flat, meneer Fannen. Breng uh, je stomweg rond door de stad. Brigadier. Ja, meneer. Hij probeert tijd te winnen. Begrijp je dat nou niet? Hoe nu, inspecteur? Uh, bij de volgende kruising links. Moet ik het soms hier Je stom ophop je. Ja, wacht, Hou op, het heeft geen zin. Hij zal ons toch naar huis moeten brengen, vroeg of laat. Eindelijk. Heb jij de sleutel met de hand, Jongen? Ja. Ik ben benieuwd. Uh, wacht hier, Dickie. Ik haal de band volledig. Nee, hij gaat mee. Ik wil dat je die band afluistert voor jullie er weggaan. Spijt me, inspecteur. Meneer Farnham heeft gelijk. Trouwens, het is opdracht van commissaris Marlowe. Belang van iedereen, zei hij. Heeft u dat gezegd? Nou, ga dan maar mee. Deze kant op. Ik ga u brengen, hm. Nou, tef. Uh, het staat vlak aan het begin van de band. Ik hoef je niet te zeggen, Dick Lee, dat als er al een boodschap op die band staat... ...meneer Fanum die er best zelf op gezet kan hebben. Bang, inspecteur? waarom zou ik? Laat u maar eens wat horen, meneer Fanum. Daar raad ik De Regel, vierde woord, moet zijn verantwoordelijk. Paragraaf 3, derde woord, tweede regel, moet zijn intentie. Daar komt hij. IJs. dat is het Moet zijn allen... Dat, hè? Bladzijde nee. 39... Nee, ik is het niet. Nee, dan moet het, dan moet het, dan moet het hier ergens zijn. Uh, wacht eens even. Ja, wacht eens even. Kauw. Nou. Vermageren. Dat begrijp vrij ja Ian, het... het, het woord ik, ik, verzekeren op pagina 356. Ik moet het vinden, dit is... Dat ja, is zo wel genoeg. Dus. Zo snel. genoeg. Daar worden we veel wijzer van, hè? Van die gesproken boodschap. Iemand heeft het uitgewist. Heb je het gehoord? Dickley? Jawel, inspecteur. Ga dan terug naar de juid en vertel je verhaal aan commissaris Marlow. Jawel, inspecteur. Nee, nee. Ik blijf. U moet blijven. Spet me, mevrouw. Ik heb opdracht om middelijk rapport uit te brengen. Dank u, ik kom er wel uit. Tevreden, James. Ik zou liegen als ik dat zou ontkennen. Maar wie heeft die boodschap uitgewist? Daar heb B ik helaas schuld aan. Oh, Stevens! Dag, meneer Hem. Mooi, u bent nog op tijd gekomen. Gemakkelijk zelfs. Ik ben meteen naar de telefoontje als Sir Frederik weggegaan. Telefoontje? Toen ik de wagen liet komen. Daarom hebt u dus een groot omweg gemaakt om hier naartoe te komen. Precies, meneer Hem. Zoals u al zei, om tijd te winnen. Keurig voor Sir James. De hemel mag weten wat er gebeurd zou zijn als je hier voor mij was aangekomen. Vooral na die slordigheid van Payne vanmorgen. Hoe bedoelt u? Weet u dat nog niet? Payne heeft geprobeerd ons met een vrachtwagen te overrijden. Wat? Ja, het was al bijna gelukt ook. Is dat zo, meneer Steven? Natuurlijk niet. Payne had de opdracht ze terug te brengen, dat is alles. Ze hoeven niet voor eeuwig van het toneel te verdwijnen... als ze zich nog maar een paar dagen koest houden. Nou, als je dat gelooft, zul je ook wel geloven in het mandje in de maan, hoor, inspecteur. Vraag maar aan Payne, James. Die kan het je precies zeggen. Oh, een beetje vlugger is ook goed, Payne. Staat er wagen voor? Ja, meneer. Mooi zo. Haal de jongen en stop hem achterin. En opschiet, alsjeblieft. Zodra Steven's klaar is met jouw karweitje, komt hij naar ons toe in de bos zitten. Nog iets, Finn. Uh, waarom moet hij jongen... Sinds wanneer trek jij de juistheid van mijn besluiten in twijfel? Neemt u me niet kwalijk, meneer. Ik voel het maar alleen maar af. Hij, schiet hem op. En zorg dat lady Paisley dat kind niet te zien krijgt. Ben je lang weg, liever? Huh? Oh, nee, nee, beslist niet. Ik moet alleen even wat ophalen, dat is alles. Ach, gelukkig. Je ziet er van moeite uit de laatste tijd. Ik? Oh, misschien werk ik te hard. Jazeker. Doe proberen het wat kalmer aan te doen. Mensen helpen zoals jij doet, dat is heel erg mooi, maar het mag niet ten koste van je eigen gezondheid gaan. Ja, je hebt gelijk, lieve. Maak je maar niet ongerust. Ik zal voortaan wat beter op mezelf passen. Fijn, lieverd. Ik moet nu gaan. De wagen staat voor. Oh, uh, oh, wil jij hem even aannemen? Als het voor mij is, ik ben er niet. Jawel, maar het is misschien iets belangrijks. Doe nou maar wat ik je zeg. <sighs> Hallo? Lady Paisley? Ja, en met wie spreek ik? Is Sir Frederick thuis? Hij is juist weggegaan. Maar kan ik misschien een boodschap aannemen? Doet u geen moeite. Ik weet waar hij heen is. Dan zie ik hem daar wel. Ja, Pin? Stop hier maar. Hier? Maar het is al een heel eind in de hut. Dat weet ik. Ik heb gezegd stoppen. Stap uit. Waarom? Stap uit, zeg ik je. Goed, meneer. Waar gaat u naartoe? Ik ben zo terug, manneke. Oh. Ja, dit is de goede plek. Maar ik dacht dat het geld in de... Wat gaat u daarmee doen? Wat dacht je? Kijk maar niet zo bezorgd. Niemand zal er iets van merken. Geluiddemper, zie je wel. U meent toch niet? Ik heb nog nooit iets zo volkomen oprecht gemeend. Maar, maar waar, waarom? Het geheim van succes is onvoorwaardelijke trouw aan je doelstellingen. Hoeveel mensen zijn niet halverwege blijven steken uit misplaatste menselijkheid... of omdat ze zwakheid en incompetentie door de vingers hebben gezien? Maar u kan toch niet... Waarom niet? Omdat je al zeven jaar in mijn dienst bent? Omdat je altijd trouw bent geweest? Dat, dat, dat, dat ben ik, dat, dat zweer ik. Daar twijfel ik geen moment aan. Daar heb ik je trouwens voor betaald. Ik ben je niet schuldig, Peen. Probeer niet mijn argumenten te vertroebelen. Als medewerker ben jij ongeschikt gebleken. Dus zijn er twee mogelijkheden. Ik kan je ontslaan of ik kan je doden. Van de eerste mogelijkheid kan ik natuurlijk geen gebruik maken. Je weet te veel. Dus, u, u, u grote mannen hebben dat meer moeten horen. En altijd van kleine, jaloerse vlerken. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Nee! U hebt uitstekende koffie, mevrouw Vanham. Vindt u ook niet inspecteur? Uh, uh, uh, ja, ja inderdaad. En wat nu? We wachten even op de twee heren die u zullen terugbrengen naar de Londense Veiligheidsdienst. Misschien hebt u ze al eens ontmoet. B.S. Ford en Smith... Biersvold is... is dus dat is die kerel die hier is binnengedrongen, die jou heeft bedreigd, ja. En als we er eenmaal zijn, worden we vermoord. Dat is toch de bedoeling, niet? Vermoord? Ach, u bent kennelijk niet van het plan op de hoogteinspecteur. Het is de bedoeling dat onze lijken worden gevonden op het kantoor van de veiligheidsdienst... ...en dat u Bolton en zijn makkers zult arresteren op verdenking van moord. Klopt dat, Steven? Natuurlijk niet. Valum probeert ons alleen tegen elkaar op te zetten. Begrijp je dat niet? Dat kan me allemaal niks schelen. Als Tony, Tony nou... Tony gebeurt niets, mevrouw Valum. Mijn woord erop. Ja, dat is ons veelwaardig, dat woord van u. En hoe denkt u er wel te verhinderen dat we Tony kwaad zullen doen... ...nadat u getuige bent geweest van de moord op ons Stevens, als ik ook maar een ogenblik had geweest. Wees gedacht. wijzer. Onze operatie is geslaagd. Waarom zouden we ze zo uit de weg willen ruimen. Om ons het zwijgen op te leggen. En om van boven af te komen nadat jullie een verraden hebben. Geklets. Wat kan het ons schelen of de mensen praten. Het valse geld is nogal lang verbrand. Niemand zal iets kunnen bewijzen. Waar of niet, inspecteur? Behalve dan natuurlijk, inspecteur James. Maar die zal wel zo wijs zijn in zijn mond houden. Niet waar, inspecteur? Ze zou je een aardige douw kunnen geven, denk ik. Wil jij even open doen, James? Uh, goed. Hm. Bolvind staat zeker al te poppelen om ons te vermoorden. Hm? Voor het geld dat met onze onderneming gemoeid is... zullen ze bereid zijn alles te doen. Waarom ook niet? Ze denken niet anders of morgen om deze tijd zitten ze veilig en wel in Zuid-Amerika. Eh, uh, Smith, wacht beneden in de wagen. Hoe gaat jullie? Geen geintjes, hè? Ik hou jullie onderschot. Alleen Farnham. Mevrouw blijft bij mij. Waarom? Een dubbele zekerheid als u wilt. Wat moet dat nou weer voorstellen? Daar zou ik me namelijk nou niet het hoofd overbreken, Farnham. Je mocht dus kopijn krijgen. Ga je gang beeldvoud. Ga mee Varen. Nou ik... ja, stil, al die stilste stilte maar. hem stil, stil, stil wat ze zeggen. Het komt allemaal wel de wacht. Natuurlijk. Alles komt prima in orde. Vooruit Varen. Als er iets met Jonah gebeurt, Stevens, dan zal ik. Zeggen. Ik zeg hem mee. Kunt u niet beter naar het bureau terug gaan, inspecteur? Ze zullen u missen. Ja, inderdaad. En nog bedankt voor uw hulp. Wat? Ik zei dank voor uw hulp. Als u nog eens nodig mochten hebben voor het een of ander, dan bellen we je wel. Tot ziens, inspecteur. We geven ze vijf minuten. Als ze uit de buurt zijn, is het onze buurt. Waar brengt u me naartoe? Ja, weet u, ik heb zo mijn eigen plannen. Sir Frederick denkt dat hij het geld kan gaan ophalen om daarmee alsnog zijn internationale plannen door te zetten. Maar hij heeft geen schijn van kans. Tenzij hij wil samenwerken met Minotti. geweest leidt Sir Frederik aan een ernstige vorm van hoogmoedswaanzin. Om je zo waarheid te zeggen, ik heb mijn leven te lief. Ik zal dus het geld ophalen. Ik verdwijn via de route die we voor Botwin hebben uitgestippeld. Die heeft er toch iets meer aan. En ik zal de rest van mijn dagen slijten in het comfort dat ik mij altijd gedroomd heb. Ja. <lacht> Dat is nu het verschil tussen Sir Frederik en mij. Hij gelooft dat hij geboren is voor grootheid en rom. Ik geloof dat ik geboren ben voor luiheid en luxe. U hebt nog steeds niet gezegd wat u met mij gaat doen. Oh nee, u gaat met mij mee. En uw zoon ook. Om mijn aftocht te dekken. Neem neemt Tony mee? Voor de reis van zijn leven. Hij zal het geweldig vinden. Oh, daar komt niets van in. Natuurlijk wel. Als u het hem vraagt. Dan reist u mee tot de kust en daar moeten we dan helaas afscheid nemen. Hij en ik gaan dan alleen verder. Wat, wat bent u dan met hem van plan? Dat weet ik nog niet precies. Maar wie weet, hou hem wel bij me. Bij wijze van levensverzekering. Zo'n jongen heeft ten slotte toch een vader nodig, nietwaar? Als uw man er niet meer zal zijn. Prettig je weer eens ontmoeten, vanem. Dat lijkt eeuwen geleden sinds we elkaar voor het laatst gezien hebben. Er is veel gebeurd in die tijd. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, vraag om straf die gozer. Dan zou je toch denken dat hij zijn lesje geleerd had, niet? Toen we hem de laatste keer hebben laten lopen. Daar zeg je wat. Verrijd maar zwart en maak het keurig. Hé, hey, wacht even. Wat denk je te gaan doen als je hem hebt vermoord? Dan gaan we regelrecht naar een zekere plaats in Epping Forest. En daar halen we twintig mooie zakken en dan... Weg uit dit smerige Rotland. Bijzonder raak opgewerkt, weer. Tevreden van hem? Jullie hebben een kinderlijk vertrouwen in de mensheid. Jammer. Op dit moment laten Steven en Sir Frederick Paisley jullie twintig mooie zakken in hun auto. Wat? Bluffpoker. Oh nee. Wiens idee was het dat jullie me zouden verdoden? Doet het er iets toe? Het is een uitstekend idee. Dat zul je niet meer zeggen als jullie eenmaal zijn gepakt wegens moord. Dat zal niet gebeuren. Tegen de tijd dat ze jou hier vinden, zitten wij al hoog en breed in Zuid-Amerika. Begrijp het dan nou toch eens een keer? Jullie vluchten niet naar Zuid-Amerika. Jullie vluchten kriskras door Engeland met inspector James en Hal scotland Jaad op je hielen. James? Of zijn jullie misschien vergeten dat Steven en Sir Frederick... ...een politieman hebben gestrikt die bereid is hen in alles te helpen? Misschien heb je gelijk... Lauwekul, hij probeert zijn leven te redden. Wat mankeert jou in godsnaam? Nog geen dertig kilometer verderop ligt een fortuin op ons te wachten. Vooruit Beersvoort en vlug. We gaan het geld halen en dan... Ja, ach, mars. Maar, maar als u... Dan dan mee en haal de wagen de garage niet meer. Wil je de executie niet bijwonen? Stietje op Beersvoort. Omdraaien, Phanen. Hm. Kun je er niet tegen als je slachtoffer je aankijkt? Ik zei omdraaien. Je zou beter kunnen geloven wat ik net zei. Ik tel tot drie. Als je dat niet hebt omgedraaid, schiet ik je zo. Jullie hieraan. hebben geen enkele kans. Eén. Je loopt regelrecht in de val die ze voor jullie hebben opgezet. Twee. Denk na, kerel, denk na. Drie. Stap hier, Laat je er boven vallen. Eén stap dichterbij en schiet hem neer. We denken weer, Sport. Dat zou moord zijn. We kunnen je nu alleen beroving te lasten leggen. Je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Denk maar niet dat je kameraden je komen helpen. Die hebben we gepakt toen ze naar buiten kwamen. Bluff, niks als bluff. Boltwin, laat het je overgeven. Zie je wel. Boltwin, als u Farnum vermoord, ben jij medeplichtig. vergeet dat niet. Hou dan mee op, wie is gehoord? Kom je geval gewoon weg en geef je over. Het werkt hier van de politie. Hoe dan? Hier. Dank je. Je hebt geluk, vanen. Jij ook. Digley, breng ze naar de wagen. Jawel, inspecteur. Dat bezielt u plotseling. Ik heb nou geen tijd om het uit te leggen. Vaart, we gaan naar Epping Forest. zijn er. Is Tony daar binnen? Ja, luister goed. Eén woord tegen Sir Frederik over wat ik gezegd heb. En uw zoon zal het moeten bezuren. Duidelijk? Ja, ja, ja. Waar is hij dan? Mag ik naar hem toe? Mama. Tony. Goed, oh, Tony. Alles goed met je? Wat, wat was u al die tijd? Ik, nu ben ik toch bij je. Waar is papa? Die komt straks. Kom eens bij me zitten. Waarom is papa niet ook gekomen? Stil. Voor een tafreetje. niet waar? Waarom heb je die vrouw meegebracht? Ja, we zijn allebei, kan nooit kwaad. En Farnum? Alles volgens plan, maak je maar niet ongerust. Mooi zo, van hem zullen we dus geen last meer hebben. En van Waltwin ook niet. Even het geld in de wagen. Hoe gauw het thuis in de CFC hoe beter. De rest kunnen we wel aan onze inspecteur James overlaten. Vrouw inspecteur, blank gas. Ik rij zo hard als ik kan, meneer Farnum. Als wij die hut vinden, wat dan? Hm? Aan mis kans zult u dan weer staan. Wat is dat alles? Ja, ze gaan er net allemaal keurig in. Mooi. Alleen die twee binnen nog even het zwijgen opleggen en dan naar huis. Ik dacht van niet. Wat is er, Stevens? Toch geen morele bezwaren? Ik neem ze mee. Ben je gek geworden? In ieder geval niet zo gek dat ik mijn bondgenootschap met een krankzinnige zal continueren. Jij ook al, hè? Jij denkt dat je de wereld kunt veroveren, Iets dan kleine, bange, laffe mensen. Jij denkt dat je helemaal in je eentje je plannen zal kunnen uitvoeren. Jij denkt dat je het in je eentje kan opnemen tegen de maffia. Ga je gang, probeer het maar. Ik doe niet mee. Jij blijft bij me. Nee, ik ga. Je mag zelf kiezen of je dood of levend wil achterblijven. In ieder geval, ik neem het geld mee en jij blijft hier. Jij gaat niet weg. Oneenigheid, heer. Advius! Goedemiddag, Sir Frederick. Goedemiddag, meneer Stevens. Wij komen van Eduardo Minotti. Die naam zult u toch wel eens gehoord hebben? Zijn dit inderdaad die Italianen waar ik je over heb verteld? Die Italianen waar ik niet mee om ben te gaan. Die Italianen waarvan u denkt dat u ze over het hoofd kan zien? Iedereen heeft zo zijn eigen mening. En daar heeft hij recht op. Niet voor haar met die, hoor. Oh, beslist! Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Waarom stopt u? Een eindje verderop aan dit pad is die hut. We gaan lopen, het laatste stukje. Het zo geruisloos mogelijk. Hier. Oh nee, nee. Goeie hemel, John. Tony. Tony. Hoe je je beter nu? Ja. Ja, het gaat wel weer. Tony? Ik, ik, ik ben zo moe. Jullie praten weer tenminste. Toen ik jullie daar zo zag leggen, toen oh, dacht ze ik... Ze hebben ons een spuitje gegeven met het een of het ander. Het moet een uh, verdobig middel zijn geweest, denk James. Uh, gaat het weer een beetje, mevrouw Van? Ja. Ik begin weer bij te komen. Hmm. Waar zijn die killers naartoe? Heeft u daar enig idee van? Het is hemelsnaam Deur. U ziet dat nee, dat Laat mij, laat <sus> mij. Ga het gaat wel. Uh, ze zei iets over een steengroeven. Steengroeven? Steengroeven. wacht eens, dat zou hier wel eens vlakbij kunnen zijn. Ian. Ik begrijp er niets meer van, is James... Ik weet het niet, liefje, maar ik zal hem niet uit het oog verliezen voor ik er zeker van ben. Hebt u geen gekregen, inspecteur? Moord gaat zelfs voor een omgekochte politieman te ver. In ieder geval een dergelijke laffe moord. Voor Carlos hebt u anders geen vinger uitgestoken? Dat was al gebeurd voordat ik er de lucht van kreeg. Daar kon ik niks meer aan doen. Bovendien, ik probeerde dingen reëel te zien. Dat merk ik. Was dat misschien ook de reden waarom u zich met die band hebt ingelaten? Misschien, ja. Misschien ook omdat ik te goed ben voor mijn werk. De, de... Nee? nee, meneer Vanham. Ik meen het. Weet u nog hoe het allemaal begonnen is? Met je overval op de postauto's. Hm. Zal ik niet weten. De mindere goden had ik te pakken. Als ik daar tevreden mee was geweest, had er verder niks aan gebeurd. Maar ik wou het niet opgeven. Ik ging maar door. Ik was er zeker van dat er meer achter zou zitten. Sir Frederick Paisley. Ja. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. In ieder geval, op een dag kreeg ik een anoniem telefoontje dat op het spoor zat van Byrne. Ik heb hem gearresteerd. Hij is veroordeeld. Oh, ik was er bijna zeker van dat hij onschuldig was. Dus maar... u hebt mijn gepleed voor de rechtbank? Ja, inderdaad. Ik vroeg mezelf af, wie laat die Byrne hiervoor opdraaien? De hoogste baas. Juist. Ik dacht als ik met ze meespeel dan krijg ik vroeg of later grote jongens achter de schermen ook te pakken. In die tactiek zag ik toen echt niet zoveel kwaad. Beun werd op een presenteerblaadje aangeboden. Op dat ogenblik was er geen enkele kans op een uh, grotere slag. Daarbij, door het oplossen van die zaak heb ik een boel publiciteit gekregen voor ons korps. Dus allemaal min of meer uh, altruïstische motieven? Nou, nee. Nee, niet helemaal. Daar vringt hem juist de schoen. U bedoelt dat u... Ja. Ja, ik ben ook maar een mens, meneer Na het proces belde Stevens op. Hij zei dat hij wist dat ik mijn gepleegd had... omdat hij mezelf op het valse spoor van burn had gezet. Hij gaf me te verstaan dat nu ik eenmaal zo ver was gegaan... ik ze net zo goed verder zou kunnen helpen. Hij bood mij een heel behoorlijk bedrag. <laughs> Kijk maar niet zo, meneer Een politieman is geen heilige. We worden niet plotseling anders dan anderen... omdat we nou toevallig een uniform aan hebben. En de meesten van ons worden per dag vaker in verleiding gebracht dan anderen in hun heel leven. In plaats van verontwaardigd te doen omdat er een agenda door de knieën is gegaan, zou het publiek dankbaar moeten zijn dat er niet meer gebeurt. Maar in ieder geval, het was mijn vrouw. Het aannemen van geld. Heb zucht. Nou, vanaf dat ogenblik hadden ze me volledig in de macht. En sindsdien hebt u hen naar de kerk gespeeld? Ja, uh, tot nu toe. Is daar de steengroeven niet? Ja, voorzichtig. Ja. Gaat hier stijl naar beneden. Ja. Jonah, uh, let op Tony, hou wat de buurt. Hè? Ik de van Jonathan Oordeel dezelfde die mij een paar dagen geleden hebben aangesproken. Ja. De maffia. Minotti kent maar één stelregel: wie niet voor mij is, is tegen mij. Sir Frederick en Stevens waren niet voor hem, dus. Kom, laten we gaan. Ik gekondoleerd, Lady Paisley. Dank u. Ik stel het erg op prijs dat u gekomen bent. Dat spreekt toch vanzelf? Toch apprecieer ik het bijzonder. Tot ziens. Van hem. Tot ziens, Lady Paisley. Heb je hebt er nog spijt van dat we gegaan zijn? Nee, eigenlijk niet. Anders was ze hier helemaal alleen geweest. Mm -hmm. Zij kan er toch niks aan doen? Ian, ja? is dat James niet? Hij komt hierheen. Ja, verwacht dat is hem. Waarom bent u hier? Om dezelfde reden als u, denk ik. Hebt u nog iets gehoord van... Van Canelli en Matthew? Niets. Nee, als de Kozen Oostra ergens toe in staat is... ...dan is het wel tot het spoorloos laten verdwijnen de mannetjes. Onze twee vrienden, ze zullen ongetwijfeld schaalnamen gebruikt hebben. Zitten op dit moment waarschijnlijk rustig op een verrukkelijk terras in de zon. Ergens op Sicilië. Met een half miljoen pond op de bank. Ja, en dat nog wel buiten onze betalingsbalans op. En, uh, wat gaat u nou doen? Ik heb niet veel keus, meneer Farnum. Ik ben geschorst voor de duur van het onderzoek tegen mij. Ja, wat uitslag daarvan mag zijn, mag de hemel weten. Zult u mijn staat van beschuldiging worden gesteld? Ik zou ik met geen mogelijkheid kunnen zeggen? Misschien houden ze rekening met mijn ommezwaai op het laatste moment. Misschien ook niet. In ieder geval betekent dit wel het einde van mijn carrière. Ja. Ja, dat leek me ook onvermijdelijk. <laughs> ja, misschien. Toch wie weet wat ik nog eens zal gaan doen. Als ik er een beetje gunstig afkom. Uh, ga ik misschien emigreren? Waar naartoe? Kunnen niet. Canada, Australië. Als ze me daar willen hebben, tenminste. Ver weg van Minotti. u hebt toch werkelijk nog een heleboel te leren, meneer Farnum. Door mij eens eland waar de -E -Land Cosa Nostra niet vertegenwoordigd is. Oh ja? Ja, er is op de hele wereld geen illegale organisatie van enige omvang. Waar ze niet een vinger in de pap hebben. Maar ze hebben allure dat soort u moeten toegeven. Uh, hoe bedoelt u? Hebt u die kans niet gezien op de bar? Die grote? De grootste. Hebt u de naam gezien op het lint? u wilt... Ik wil toch niet zeggen? Ja, zeker. Stijl hebben ze. Dat zei ik u al. Nog toost, Ian? Hm? Nee, nee, nee, ik niet meer. Ik, ik nog, ik, ik ja, nog... Ja, ja, rustig, rustig. Geduld. Het is niet waar. Wat niet? Nee? een brief van mijn uitgever. Weet je nog, je hebt altijd al gezegd dat ik, dat ik zakelijker moest worden. Dat werk beter moest verkopen. Moet je dit horen? Eindelijk een goed aanbod. Wat heet? Een grote filmmaatschappij wil dat ik het scenario schrijf voor een volgende film. Oh, geweldig. Als ik jou was, zou ik het met beide handen aannemen. Ik, eh. Ik zou er heel wat eh, bronnenonderzoek voor moeten doen. Waarom? Eh, de, de film zal hoofdzakelijk spelen op, eh. Waar? Op Sicilië, staat hier. En de scènes in Amerika. Oh nee. Oh nee. Waarom niet? lijkt een interessant project. Oh Ian. Nee, hey, ik meen het. Ik wil je niet meer horen. Double dubbelspel was het zesde en laatste deel van Machtsovername. Een hoorspelserie in zes delen van David Hopkins in de vertaling van Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Ian Farnham, Jan Borkes. Jonah Farnham, Fesia Rone. Tony Farnham, Gerry Mantel. Frederick Paisley, Willy Ruys. Gerald Stevens, Frans Somers. Baldwin, Huip Urizan. Beersvoort, Tony Fouletta. Smith, Jos van Turenhout. Lady Paisley, Dorje Rugani. Payne, Job van der Donk. Inspecteur James Hans Veerman. Canelli, Bert van der Linden. Matthew, Maarten Kaptein. Richardson, Paul Deen. Commissaris Marlow, Bert Dijkstra. En Brigadier Dickley, Frans Coxhorn. Technische verzorging, Herman van der Lely, Ad van der Ven en Leon Dubois. De regie had Dick van Putten.